Het kabinet is het op hoofdlijnen eens over de begroting voor volgend jaar. Er moeten nog wat details ambtelijk worden uitgewerkt... maar volgens minister De Jager zijn de bewindslieden het vrijwel eens. De Jager verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar ruim onder de 3% blijft. Vorige week zei het Centraal Planbureau al dat het tekort in 2013 op 2,7 komt. De begroting wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag. Voor een groot deel zijn de plannen een uitwerking van het Vijf -partijen akkoord waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het in het voorjaar eens werden... na het mislukken van het Katshuisberaad. In de Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi en Arkansas... zitten bijna een half miljoen mensen zonder stroom door de orkaan Isaac... De meeste getroffenen wonen in en rond New Orleans. Isaac kwam vandaag aan land in het uiterste zuiden van Louisiana. De orkaan komt langzaam dichterbij New Orleans. In het zuiden van Louisiana is een dam door vloedgolven doorbroken. Sommige huizen kwamen onder water te staan... maar voor zover bekend raakte niemand gewond.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 De politie in Gelderland waarschuwt voor een tekstbericht dat rondgaat onder kinderen, waarschijnlijk in het hele land. In de tekst, die wordt verspreid via de mobiele berichtendienst WhatsApp, wordt gedreigd met geweld. Hij wordt doorgestuurd door kinderen van ongeveer 12 en 13 jaar. De originele verspreider schrijft volgens de politie dat hij in het verleden enge dingen heeft gedaan. En dat kinderen die het bericht niet doorsturen daar slachtoffer van kunnen worden. Ouders worden door de politie gevraagd alert te zijn. En dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt af en toe wat regen. Ook morgenochtend veel bewolking en regen, maar smiddag steeds vaker zon... al is het niet overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Van de 23 files staan de meeste in de Randstad, vooral rond Utrecht en Rotterdam. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Tussen knopend Ketelplein en het Zerbregseplein 8 kilometer. En op de A50, Arnhem, richting Zwolle. Daar staat tussen Apeldoorn en Vassen 7 kilometer door een aanrijding. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Denk aan een Duitse auto.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 7 over vijf, goedemiddag. De verkiezingscampagne vandaag nog precies twee weken te gaan. Op dit moment een verschuiving binnen het electorale strijdperk. Het gaat steeds meer om het gevecht om de linkse kiezer. Lange tijd leek de SP veruit de grootste op links te worden... en de Partij van de Arbeid leek roemloos ten onder te gaan. Maar het beeld begint te veranderen in de nieuwste peilingen. De groei van de SP loopt terug. Partijleider Emil Roemer probeert het hoofd koel te houden. Ja, ik ben nog steeds, uh, ook al hebben nu even, lijkt het even een korte dip in de, in de peilingen, uh, staan we er gewoon hartstikke goed voor. We hebben 15 uh, zetels in de kamer en in de peilingen staan we op 30. En het is even teruggevallen door afgelopen week waar we natuurlijk alle pijlen op de SP gericht hebben gekregen. Ja, dat is, uh, dat, ja, dat is even wennen. U noemt het een korte dip um, en de ene peiling gaat u terug met vier zetels en de andere die vandaag uitkomt met acht zetels. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, we staan allebei op 30. Leuk is het natuurlijk niet. Ik bedoel, maar ik heb ook altijd gezegd toen we fors met ongeveer dezelfde cijfers omhoog gingen van het zijn en blijven maar peilingen. En de enige die telt is op 12 september, dus dat zeg ik nu ook. Maar kijk, we hebben natuurlijk een week gehad waarin alles er over ons heen kwam. Van de quote tot Elsevier, HP de tijd, de telegraaf die nu in één keer twee dagen achter elkaar aan het bestje is. Ja, dat dat een effect heeft, dat krijg je. Maar ik denk dat mensen dadelijk daar echt wel weer overheen prikken. Want wij zijn niet veranderd als SP, ik ben niet veranderd als Emiel Rommer. En men weet waar ik voor sta. En misschien ben ik de afgelopen dagen daar een beetje te lief over geweest. Ja, te lief. Gaat u dat veranderen? Nou, ik ga niet op de man spelen, want dat heb ik nooit gedaan. Uh, dat zal ik ook niet blijven doen, maar ik denk dat we wel wat duidelijker mogen, moeten zijn blijkbaar, uh, ja, wie er verantwoordelijk is voor, uh, voor waar we nu allemaal voor knokken. En dat was niet de SP de afgelopen jaren in de regering. Dus als het gaat over het behoud van de gezondheidszorg, om um die betaalbaar te houden, of de groten in, in het onderwijs, ja, dat, dat is niet de SP geweest uh, die uh, voor die schaalvergroting uh, heeft gezorgd. En, uh, en voor de afbraak van de sociale zekerheid. Valt me op dat u vooral de anderen de schuld geeft dat u uh, lager staat in de peilingen? Nou, dat, uh, dat, zou, dat zou inderdaad niet terecht zijn. Uh, ik ben altijd degene die altijd eerst naar zichzelf kijkt. Uh, blijkbaar hebben mensen het debat niet goed gevonden wat we uh, gehad hebben bij RTL. Want moet... u dat ook? Dat uh, had beter gekund, zeker op het moment dat, uh, dat ik de vraag aan Rutte stelde. Dat was uh, uh, een moment waardoor ik mij uh, toch even uh, van slag liet, liet brengen. ...door, door, ja, door bluffpoker. En uh, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Nee, Nu is er morgen weer een debat, daar ontmoet u hem weer. Wat gaat u dan anders doen? Nou ja, ik laat me niet meer overbluffen, Doe wie dan ook. En ik denk dat we daar uh, uh, stevig een in, inhoudelijk debat gaan voeren... ...en dat ik vooraan in de rij sta. Heeft u er nog vertrouwen in dat u de grootste kunt worden? Ja, no nou, nog. Ik zou niet weten waarom wij uh, vorige week nog goed zijn voor, uh, voor 38, 39 zetels... ...en dat dat over twee weken niet zouden zijn. De SP is niet veranderd, ik ben niet veranderd... Uh, mijn strijdlust is niet veranderd, alleen moet ik het misschien uh, uh, iets beter uh, overbrengen. Schepje erbovenop dus nog? En, uh, misschien wel twee. Misschien wel twee, al dus Emil Roemer in gesprek met uh, Marcel Bril. Of dat al merkbaar is, vandaag op campagnepad, dat onderzoekt Joris van der Kerkhoff voor ons. Daar horen we straks van, maar voor de politieke duiding van dit gesprek en deze ontwikkeling. Contact met uh, verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, Misschien een heel simpele, maar toch wel actuele vraag die zich aantient. Gaat het mis bij de SP? Nou, dat lijkt me nou wel weer een beetje overdreven. Hoor. Er is geen twijfel aan dat de SP het goed gaat doen. De partij heeft nu 15 zetels in de Kamer. Dat gaan ze ook volgens de nieuwste peilingen nog steeds verdubbelen naar 30. Nou, dat is op zichzelf een enorm succes. Aan de andere kant, volgens de laatste peilingen neemt de groei af. Vier minder bij Nipo, acht minder bij 1 vandaag. Eh, nog steeds 30, maar toch minder goed. En tegelijkertijd zie je sinds enkele weken de Partij van de Arbeid opkrabbelen in de peilingen. Gisteren naar 24. Het verschil met de SP begint dus kleiner te worden. Ja, en dat vinden ze bij de SP natuurlijk niet heel erg leuk. Is het nou verstandig van Roemer om zo uitgebreid te filosoferen over die peilingen... dat het nu wat minder lijkt te gaan? Tja. Je kunt zeggen dat het voor hem pleit dat hij zo eerlijk is om fouten toe te geven. En dat hij ook erkent dat hij zich door premier Rutte heeft laten afbluffen in dat debat uh, zondag. Maar het is een oude campagnewijsheid dat je niet moet wrijven in een vlek... omdat die vlek dan steeds groter wordt. Ja, en wrijven in een vlek, daar lijkt mij dit toch wel een klassiek voorbeeld van. Hij legt het uit dat hij fout heeft gemaakt, dat het beter moet. Ja, en dat is koren op de molen natuurlijk van de critici die dat ook al vonden. Maar is dat logisch dat je een vergrootglas uh, plaatst op zo'n vlek... Uh, bij iemand die zo goed doet op peilingen? Nou ja, uh, Roemer ligt onder een vergrootglas en dat is ook logisch. Hij is, uh, het verschil met de positie van de SP ten opzichte van uh, twee jaar geleden... is uh, enorm groot. Toen was de partij en ook Roemer zelf de, de onbekommerde outsider. Uh, nu is hij een van de favorieten. Roemer heeft duidelijk de ambitie uitgesproken... om de grootste te willen worden, om premier te willen worden. Ja, en dan kom je onder dat vergrootglas te liggen. Dan gaan de concurrenten en de kiezers extra goed op je letten. En dan gelden ook hogere eisen. En wordt het moeilijker om geen fouten te maken, om de druk te weerstaan. Ja, en dan worden ook die, die lijsttrekkersdebatten uh, belangrijker. En Roemer deed dat inderdaad niet heel goed. En uh, ja, dat geeft hij nu dus ook zelf toe. En wie is dan de lachende derde als je Rutte met Roemer vergelijkt... en dan misschien wel naar de Partij van de Arbeid kijkt? Is nou, dat de lachende derde? Ik denk dat in elk geval de VVD dit allemaal wel prima vindt... als ze elkaar bij links de tent uitvechten. Maar het is natuurlijk ook goed voor de Partij van de Arbeid. Ja, dat zie je ook in die peilingen. Uh, toen de SP alleen maar groeide, kromt de Partij van de Arbeid. En nu zie je het omgekeerde een beetje te beginnen. En daar putten ze bij de Partij van de Arbeid natuurlijk hoop uit. Luister maar naar Diederik Samsom. Alles is mogelijk in deze verkiezingen. Kijk, wij hebben de ambitie om de grootste partij te worden. Dat heeft overigens elke partij, anders moet je niet mee willen doen aan verkiezingen. Maar laten we nou eens kijken hoe de komende twee weken verlopen. Er zijn nog een hoop debatten te gaan, ik heb nog een hoop activiteiten staan. Uh, Nederland moet voor een deel nog terugkomen van vakantie boven in het noorden. Laten we eens kijken hoe het loopt. Voorzichtig optimisme bij Samsung dus, die hoorbaar waakt voor euforie. Want uh, dat zou het herstel van de Partij van de Arbeid wel eens in de kiem kunnen smoren. Ja, want klopt dat. Er zijn nog twee weken te gaan. Alles is mogelijk. Ja, alles is mogelijk. Er is absoluut nog niks te zeggen over hoe dit gaat aflopen. Heel veel kiezers hebben hun keuze nog niet bepaald. Dat zou zelfs de helft van het electoraat zijn. Er kan dus nog van alles gebeuren. De SP gaat het sowieso goed doen. Maar het verschil met de Partij van de Arbeid wordt wel kleiner. En de verkiezingsstrijd op links wordt dus steeds spannender. Wilke Boom, dankjewel. En er is veel mogelijk ook op onze website, waar alles wordt bijgehouden via een speciaal campagne. -weblog, Diergaarde Blijdorp in Rotterdam moet reorganiseren. De reorganisatie is het gevolg van de bezuinigingen... die Blijdorp moet doorvoeren door de sterk verminderde subsidies. In vier jaar tijd brengt de gemeente de subsidie terug... van 4,8 miljoen euro naar 800.000 euro. Vandaag maakten ze bekend hoe ze dat gaan doen. Contact met woordvoerder Jan Klapwijk van Diergaarde Blijdorp. Meneer Klapwijk, hoe gaat u besparen? We hebben een toekomst. Plan gemaakt. En in dat toekomstplan hebben we aangegeven dat we met aanzienlijk minder mensen eenzelfde diergaarde Blijdorp gaan bieden. En dat betekent dat, uh, ja, dat er sprake is van een, van een personeelsreductie, ongeveer 40 arbeidsplaatsen. Op een totaal van totaal, van, van totaal uh, 190 uh, vaste formatieplaatsen. En dat is het voorstel van de directie om uh, het hoofd te kunnen bieden aan de, aan de problemen zoals u die al even schetste. Uh, ja, Dat, dat moet Blijdorp... Uh, ...een dusdanig bedrag uh, opleveren... Uh, ...dat weer ruimte biedt om te investeren in de, in de dierentuin... ...om ervoor ja, zorgen te dragen dat die dierentuin, dat dierhaarde blij, uh, blijft bestaan... ...en ook uh, succesvol kan blijven bestaan. Dat is fors, 20% van het personeel eruit. Hoe is dat ontvangen vandaag? Uh, ja, het personeel wist al... Uh, dat er een plan aan zat te komen. Uh, was daar goed over geïnformeerd. Ze wist ook dat, uh, dat we met aanzienlijk minder mensen de klus moesten aanklaren. Dus natuurlijk is, uh, uh, is dat een, uh, een bittere pil om dat te moeten uh, uh, uh, aanhoren. Tegelijkertijd is er toch heel erg besef, ook in de dierentuin, dat we zelf het heft in handen moeten nemen. Als we dat niet doen en we laten de zaak op zijn belopen, dat zou niet goed zijn. Overigens, ik hoorde u even zeggen: het uh, alsmaar minder bezoekersaantallen. Dat valt helemaal. We maken nu dit jaar een minder jaar door. En dat zie je wel binnen de hele branche. Het is een slecht dierentuinjaar jaar als het gaat om het weer. En we hebben inderdaad te kampen met, uh, met de recessie... waardoor toch uh, wat meer wegblijven. En ja, uh, het zal echt niet zo zijn dat we dan volgend jaar niet zouden zijn... maar op de langere termijn, als dus je naar meerdere jaren kijkt... konden we zo gewoon niet doorgaan. Dus het roer moest om en dat hebben we vandaag bekendgemaakt. Want hoeveel geld moet u besparen? Nou, met deze personeelsreductie en met de overgang naar de Leisure CAO... gaan wij een bedrag van, van ongeveer 2,9 miljoen uitsparen. En dat bedrag dat kunnen wij dan weer in Diergaarde Bijdorp investeren. En dat is natuurlijk dat is zeer welkom. Nog even voor de zekerheid, er gaan geen dieren uit. Er gaan absoluut geen dieren uit. Wij blijven die diercollectie uh, brengen die er nu ook is. Maar we zullen, uh, het, het is wel zo dat we natuurlijk uh, heel goed en, uh, en veel beter dan voorheen zullen moeten wegen... waarom een bepaald dier in de collectie zit en daar waarvoorheen wij uh, misschien zeiden... nou. Heel mooi, hier, kunnen, uh, hier, hier kan heel goed de derde reptielsoort uh, geëtaleerd worden. Uh, want dan geef je de totaaloverzicht, zal dat er misschien nu maar uh, één zijn van die bepaalde soort Maar daarmee is niet gezegd dat, uh, dat daarmee die collectie niet uh, op een hele goede manier in beeld gebracht kan worden. Woordvoerder Jan Klapwijk van Diergade, Blijdorp. Hartelijk dank. Soms 100, dan weer 120, soms 130 km per uur en dan weer 80 km per uur. Het is er niet bepaald gemakkelijker op geworden op de weg eens even kijken waar stilstaat. Tamara Bruggemans van ABB. Ja, op dit moment, u had, u had het toevallig al over 80 kilometer. Dus dat in totaal 80 kilometer file. Waarvan de, ja, waarvan de meeste dan dus nog steeds in de Randstad... en vooral rond Utrecht en Rotterdam. De langste files die staan op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knopend Ketelplein en het Knoopend Terbrechtseplein 7 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Zwolle. Daar staat tussen de afrit Loenen en Vaassen 10 kilometer door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Voorbij. Alles gaat voor mij. Alles gaat voor mij. Elke droom vervaagt, je ook op het doel. Je raakt het kwijt Al doe je nog zo je best. Je kunt niet op tegen de recht. Zij die het beter weten.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 Bij Doema maar Poppy Postman in gezamenlijke productie. Vanaf 1 september, en dat is volgens mij komende zaterdag al, geldt op alle snelwegen een maximumsnelheid van 130 km per uur. Tenzij. Tenzij anders wordt aangegeven, want dat tenzij is interessant... want op veel wegen wordt de situatie er niet eenvoudiger op. Op de A67 bijvoorbeeld, van Venlo, naar de grens bij Eersel... een stukje van nog geen 70 kilometer lang. De snelheid daar wijzigt maar liefst acht keer. en Wijswijk ging op pad. Staat hier een meneer te denken in militaire uniform? Rijdt u deze weg dikwijls? Dagelijks. Nou, we hebben hier een kaartje voor ons en dan zien we wat er gaat gebeuren. Dit kleine stukje 120, een groen stukje 130, een klein stukje blauw variabel, dat betekent tussen de 100 en 130. Dan weer vast 130, 120 in de buurt van Eindhoven. Net daarna weer 130. Gaat u erbij houden? Nou, Ik denk echt dat ik op mijn tellen ga passen, dat ik gewoon toch continu die 120 blijf rijden. Kijk, het, is een, uh, het is een weg wat zich soms wel eens leent om iets harder te rijden, maar... Met alle vrachtverkeer komt er nu 130. Ja, vanuit Venlo naar ja, wat zal het zijn? Asten valt het op zich mee. Maar, ja, maar na Asten dan zijn het allemaal korte invoegstroken. Met name bij, uh, bij Gelderop. Dat is gewoon een grote bottleneck. Even kijken wat, wat we daar mogen dan. Bij Gelder. Gelderop ja. staat als 120 te boeken. Ja, 120. Ja, dan, ja. Dan, dan zou ik er toch voor kiezen om nog even te wachten. En een extra invoegstroken. van wel een extra ja, uh, spitsweg aan te leggen op de 67. Ja, om zo toch de doorgang uh, op de weg te, te bevorderen. En niet dat het nu na 130 is en bij de eerstvolgende vrachtwagen dat je weer op de rem moet gaan staan. Uh, dus. Ik zie het zeker op zitten, ja, Want ik stond altijd goed aan de, ja, de weggebruikers die uh, meestal weer door rechts gaan rijden en de 80 niet gaan rijden, gaan ze vrachtwagen halen gaan ze 100 rijden. Dus als die maximum snelheden misschien een beetje verhoogd worden... gaat misschien de voordeling op de snelweg ook wat, wat sneller allemaal. Dus misschien de doorvoer wat sneller en dan misschien minder kans op file en zo. Ja, dat is het argument nee, nee. van Rijkswaterstaat. Alleen als iemand 100 wil rijden, doet hij dan nog steeds natuurlijk. Dat klopt, maar dan moet hij maar fijn op de rechterbaan gaan rijden en dan niet op de linkerbaan. Juist op de linkerbaan gaan dan de mensen rijden die ook echt 130 willen gaan rijden. En daarom is de, de doorvoer denk ik ook wat, uh, wat sneller. Ja, overdag wel, maar s'avonds mag van mij rustig uh, het hele stuk 130. Geen keer op de weg dan, hè? Ja, maar dan gaat het precies andersom, want s'avonds is het variabel en dan wordt het 100. Hij ja. wordt bijna doodgereden. Waarom oh, honderd? Tenminste, ik rij hier bijna, eh, bijna iedere avond dan, dus geen keer op de weg. Dan ik kan ik rustig harder. Hier ligt iemand met draaiende motor te slapen. Oh ja, dan werkt zijn airco natuurlijk. Zal me niet wakker maken. Die moet wel heel moe zijn. U reed mij bijna al ver, dus ja. ik mag u wel iets vragen kijk ik heb hier een kaartje ja. dit is de A67 ja. en dit zijn de snelheden die vanaf 1 september gaan gelden mm -hmm. dat is variabel elke kleur staat voor een uh... ik vind het al gevaarlijk genoeg hier op de A67 met alle vrachtverkeer wat elkaar ook in aan het halen is en dergelijke. dus ik uh, heb zoiets van houd maar gewoon op 120 dat vind ik al hard genoeg hier en um, als er nou extra verkeersmaatregelen worden genomen om het wat veiliger te maken... want een van de punten is bijvoorbeeld die opritten. Mm -hmm. Die zijn heel erg kort. Ja. Dan beland je als automobilist voor je het weet tussen de vrachtauto's ja. en word je vermorzeld. Ja, nee, ja, ik heb dat zelf dagelijks, uh, maak ik dat mee, omdat ik bij zomeren erop kom. Ja, dat is een hele korte. En Dat is een hele korte en dan hou ik je dagelijks mijn hart vast van... Uh, lukt het om er tussen te komen en ik zou er geen, geen voorstander van zijn. Hier iemand die zijn flesje weg komt gooien. Mag ik u even wat vragen? Dit is de A67. Ja, en vanaf 1 september gelden op deze weg verschillende snelheden. U kijkt er een beetje hopeloos bij. Ja, dat klopt. Want uh, Altijd is het hier druk bij Helmond. En uh, als je dan met 130 aankomt rijden en je ziet in één keer dat het uh, tot het vol staat, dan uh, is je remweg ook langer. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik zie het nu toch niet van in, nee. Nou, op 1 september gaat het in. Oh. Oké, okay, ja, dan laten we het maar afwachten dan. Ik zie het er niet zo zitten, dus... Zegt deze automobilist tegen Trudy van Rijswijk, onze verslaggeefster, heeft het overleefd. Maar de kluts is ze wel een beetje kwijt met al die verschillende snelheden. Verkeersdeskundige Ben Immers, goedemiddag. Goedemiddag. Beetje begrijpelijk dat mensen het niet meer weten, al die automobilisten? Ik ben het helemaal met hen eens. Ik zie het ook niet meer zitten. <lacht> u, u bent ja. er wel een hoop naar buiten? Nou, dat niet. Maar uh, ik, ik ben niet in staat denk ik, om voor elk traject bij te houden hoe hard ik mag rijden. Zegt hij ja. dan als verkeersdeskundige? Ja, nooit te als verkeersdeskundige. Maar dat voorbeeld van de A67 geeft heel duidelijk aan hoe groot die lappendeken wordt. En uh, je kunt van automobilisten absoluut niet verwachten dat ze dat bijhouden. Het gevolg is wel natuurlijk dat mensen te hard gaan rijden op wegen waar het niet mag. En te langzaam gaan rijden of langzamer gaan rijden op wegen waar ze juist hard mogen rijden. Waarom zegt u dat? Huh? Pardon? Waarom is dat, denkt u? Nou, omdat ze zelf niet meer... Ze weten niet meer... Er zijn dus mensen die willen gewoon hard rijden, dus die weten het niet meer. Ja? Ik moet even, want er gaat een telefoon, dus ik moet het even. Wij wachten wel even. hoor. De verkeersinformatie. Ja. Ja, goed. meneer Immers, ik bent er Nee, weer. maar dus, uh, dus mensen die, die nemen een zekere snelheid aan, maar ze houden dus niet meer bij wat er eigenlijk een reden kan worden. Dus ze zeggen, nou ik rij maar 120, dat is altijd wel goed. Ja, dat is een beetje maar dom, he? maar dan... het staat er gewoon op de borden langs de weg. Nou, dat is de vraag natuurlijk. En hou je dat allemaal bij? Dus dan zijn mensen dus vooral bezig om uh, langs de weg bij te houden uh, hoe hard ze mogen rijden. Ja, ik, wat ik graag wil, is dat mensen zich vooral concentreren op hun rijtaak. En dat betekent dus dat ze goed opletten, de afstand goed bewaren, inhalen, et cetera. Dat ze daar goed mee bezig zijn. Op hun strook blijven, als dat uh, yeah, de bedoeling is. Ja. Nou, dat soort dingen, dat is belangrijk, denk ik. Nou, zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu... die wij natuurlijk om een reactie hebben gevraagd. Hij zegt, nou, we vinden de ophef een beetje overdreven volgens ons. Zeggen zij, moeten automobilisten gewoon wennen... aan de nieuwe maximumsnelheden? Nou, het is de vraag of je daaraan kunt wennen. Dus als je, dus, uh, ja... Maar wat wijst dan de, de praktijk uit? U bent een verkeersdeskundige. Hij heeft het ministerie gelijk of ongelijk? Nou, ik vind dat het ministerie... Ik ben het daar niet eens met het ministerie. En ik heb veel collega's... ...die het met mij eens zijn, waarvan er ook de nodigen bij het ministerie werken trouwens. Dus, euh, nou ja, goed, oké, okay, dus ik, ik, ik begrijp die uitspraak van het ministerie niet helemaal... ...want we hebben hier een wegennet wat ontworpen is voor 120 km per uur. Je kunt je al afvragen waarom zou ik daar 130 van mogen maken? Hè, dus dat is in principe gaat dat ten koste van de kwaliteit of de veiligheid... Dus euh, nou ja, goed. Het ministerie zegt de 130 kilometer norm, laten we daar dan mee beginnen, die zorgt ervoor ja. dat automobilisten juist meer kunnen doorrijden. Klopt dat of klopt dat niet? Dat kunnen meer doorrijden, maar het is niet gunstig voor de capaciteit van de weg. Wat betekent dus ze dat? ze kunnen wel harder doorrijden, dus ze hebben een klein beetje tijdwinst. Dat kan. Maar de weg heeft een maximale capaciteit bij 100 km per uur. Dus als het druk wordt, zal die snelheid onmiddellijk terugvallen. En wat zijn dan de gevolgen van al die verschillende snelheden... voor het rijgedrag van automobilisten? Ja, blijf maar. Nou ja, goed. Wat je dus krijgt is dus dat uh, de snelheidsverschillen... dat kwam in de interviews ook heel duidelijk aan bod. Dus de snelheidsverschillen, want er zijn dus ook altijd vrachtwagens die 80, 90 km per uur rijden. Dus de snelheidsverschillen tussen het verkeer op één rijbaan nemen toe... En nou ja, dat is ongunstig voor de, voor de veiligheid. Verder is het ook nog eens zo dat... Dus, ja, Durft uh, dus, u de bewering aan dat deze lappendeken aan snelheden tot meer ongelukken gaat leiden? Nou, ja, zeker. Die be dat, daar ben ik uh, van overtuigd. Ik dacht zelfs dat de minister ook een uitspraak in die zin heeft gedaan. Dus uh, ik, ik had begrepen dat zij gezegd heeft... Uh, Oké, okay, deze maatregel uh, zou statistisch leiden tot zeven extra verkeersdoden op jaarbasis. Nou ja, dat is, nou ja, zijn wij bereid die doden te accepteren... om ja, zeg een half minuutje eerder op onze bestemming te komen? Er komt een voorlichtingscampagne om mensen vertrouwd te maken... met die verschillende snelheden. Denkt u dat dat gaat helpen? Ja, maar oké, okay, je hebt ze voorgelegd, Maar nu zijn ze aan het rijden. En dan moeten ze bijhouden hoe hard ze moeten rijden. En hoe doen ze dat? Ik wil zeggen, er staan wel borden langs de weg. Maar in het verleden was het heel makkelijk. Je kon 120 of 100... Als er 100 gereden mocht worden, stond dat op die hectometerpaaltjes, stond dat keurig aangegeven. Dus dat je, ik maakte daar in ieder geval dankbaar gebruik van. En als er niet 100 aangegeven stond, dan mocht je 120. Heel duidelijk. Heel duidelijk maakt het, uh, het Nederlandse auto- en snelwegnet ook fantastisch uh, qua kwaliteit en ook veilig. Uh, u gelooft er niet in. Ik hoor het en nee, we gaan het zien vanaf Dat U kunt mij niet overtuigen. Ik, dat was ik ook helemaal niet van plan. Verkeersdeskundige Ben Immers. U ligt in ieder geval de reportage toe over die snelheden die vanaf zaterdag dus anders zijn. Dank u hartelijk. Graag gedaan. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. We leven in een geweldige tijd.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 SP-leider Roemer vindt dat hij nog beter zijn best moet doen om zijn standpunt uit te leggen. Volgens hem worden nu alle pijlen op de SP gericht om te zorgen dat die partij niet de grootste wordt. Hij heeft er nog steeds vertrouwen in dat de SP toch de grootste partij wordt. En als de SP de grootste partij wordt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 Uit het nieuws. Het weer. Hier is Schellert-Niemstel. Het is prachtig na zomerweer. Vanuit het westen komt er wel steeds meer bewolking binnendrijven. Dat is hoge bewolking. En vanavond wordt de bewolking steeds dikker. En na middernacht gaat het een beetje regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. En morgen is het duidelijk koeler dan vandaag. Het wordt 20 tot 22 graden. Verder ontstaan er buien.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 Er staat morgen een vlagerige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 à 5. En na morgen draait de wind naar het noorden en wordt tijdelijk koelere lucht aangevoerd. En vrijdag kunnen er enkele buien ontstaan, is het maar 18 graden. Zaterdag ook zo'n 18 graden, dan is het droog. Vanaf zondag zit de temperatuur weer op zo'n 20 graden. En prima na zomerweer weer. AMB ah, Verkeersinformatie staan 32 files, waarvan de meeste in de Randstad, vooral rond Utrecht en Rotterdam, is het druk. Opvallende files op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen knooppunt Ketelplein en het knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. A50 Arnhem richting Zwolle, tussen de afrit Loenen en Apeldoorn Noord... 8 kilometer door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. Op de A50 Os richting Eindhoven staat tussen knooppunt Paalgraven... en de afrit Zeeland 5 kilometer. Er staat een auto in brand en daarom staat het ook vast... Op de, aan de andere kant op die A50 richting Os. Daar staat tussen de afrit Zeeland en Nistelrode 2 kilometer.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 In onze serie gesprekken met de nummers twee van de kandidatenlijsten. Vandaag Jetta Kleinsma van de Partij van de Arbeid. In het verleden wethouder in Den Haag. Staatssecretaris geweest van Sociale Zaken. En al een reeks van jaren Kamerlid. En nu dus voor het eerst de nummer twee op de lijst van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kleinsma, goedemiddag. Goedemiddag. Als het goed is, uh, hebt u net een debat achter de rug met de andere nummers twee? Inderdaad. Allemaal, uh, uh, allemaal vrouwen achter de tafel? Ja, ja. Mag we zaten ik dan met z'n vijf op het podium. Vijf vrouwen over de campagne. Mag ik dan vragen, is er nog iemand voor leugenaar uitgemaakt? Nee, nee. We hebben wel over en weer de degen stevig gekruist. Um, en we hebben hele verschillende opvattingen, kan ik wel zeggen. Maar uh, om uh, iemand echt stevig voor leugenaar uit te maken, nee, hebben we niet gedaan vanmiddag. Het wordt er tegenwoordig wel bij, geloof ik. Ja, nou ja, het is vooral uh, uh, zaak dat... Uh, het was wel mooi, wij zaten in een zaal vol jonge journalisten. Dus mensen die journalistiek aan het uh, studeren zijn, echt bomvol. En uh, nou ja, het is natuurlijk aan de journalistiek om ook door te prikken... wanneer iemand halve waarheden verkondigt en dat is ook gebeurd. Hebben ze dat niet opgelet? Of hebt u gewoon uw werk als uh, halve waarheden politica goed, goed gedaan? Nou, nee, ik heb het niet over vanmiddag, maar ik heb het vooral natuurlijk over het debat van zondag. Ja, want hoe kijkt u daarop terug als u dan dit debat van vanmiddag in het achterhoofd houdt? Nou, uh, het debat van zondag, uh, ja, daar, daar werden natuurlijk wel een aantal dingen gedebiteerd waarvan je kan zeggen naar voren gebracht, waarvan je kan zeggen... nou ja, uh, klopt dat nou wel helemaal met datgene wat een partij echt voorstaat? Hè? Of, of neemt iemand een beetje een loopje ermee? Uh, en vanmiddag moet ik zeggen, al mijn collega's... ja die waren wel heel ruiterlijk en vertelden gewoon heel eerlijk... waar hun partij voor stond. Ja, en dat zijn soms ook de uh, minder vrolijke zaken... die je dan naar voren moet brengen, dat is zo. Want afgelopen zondag ging het om vier mensen, SP... Um... Uh, VVD um, en PVV PVW. natuurlijk. En natuurlijk uh, uw eigen Diederik Samson van de Partij ja. van de Arbeid. Die, ja. zo merken we dan deze week, daar misschien wel van lijkt te profiteren. Want de Partij van de Arbeid krabbelt in de peilingen langzaam op. Nou, we hebben natuurlijk ook een goede lijsttrekker. Ik bedoel, dat, uh, uh, ja, dat, dat mag wel eens dus even weer stevig gezegd worden. Um, en hij heeft het gewoon goed gedaan. Maar het gebeurt iets, het is niet alleen van zondag... Hè? want de afgelopen weken, zo hoorden wij Wilco Boom uh, kort na vijf uur vertellen... lijkt dat alsof de Partij van de Arbeid inderdaad opkrabbelt... en gaat profiteren van misschien een soort ontnuchtering naar de SP toe. Ziet u dat ook zo? Nou, als ik op straat ben, en dat ben ik nogal uh, deze weken... dan uh, hoor ik toch wel heel veel van mensen... punt één, dat ze nog niet helemaal zeker weten waar ze nou op willen gaan stemmen. Uh, maar punt twee, dat ze helemaal klaar zijn met, uh, nou ja, met het kabinet Rutte... Um, nou en dan gaat het er natuurlijk om uiteindelijk wat er op 12 september in dat stemhokje gebeurt. Maar waarom weten mensen nog steeds niet of ze op de Partij van de Arbeid willen stemmen? Waarom nou, ontbreekt het, het aan bij uw partij? Ik denk dat het wel meer en meer nu aan de orde uh, is. Hè, dat mensen wel op ons uh, willen gaan stemmen. Omdat, uh, kijk, die, Diederik was natuurlijk ook nog maar, of is nog maar kort, onze lijsttrekker. En... Um, ja, die brengt nu heel stevig over het voetlicht waar wij voor staan. En uh, dat komt wel uh, stevig over. En waarom wil ze niet door de Partij van de Arbeid stemmen? Uh, nou, dat heeft... Uh, kijk, als mensen echt niet op de Partij van de Arbeid willen stemmen... ja, dan zijn het vaak mensen die uh, gewoon wel dikkere portemonnees hebben... of de dikste portemonnees. En die zijn heel uitgesproken. Die hebben dan zoiets van... Ja, jongens, bij jullie ga ik er niet op vooruit. Dus uh, laat me lekker zitten. En dat, dat is ook terecht. Want we hebben nu ook weer gezien op basis van CBS-cijfers gisteren... dat uh, tijdens het kabinet Rutte ja, de rijken rijker zijn geworden... en de armen armen. Maar is het misschien ook zo dat mensen kijken... bijvoorbeeld naar de cijfers deze week van het CPB, die ook concludeert... als ze de, de, het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid doorrekenen... dat het PvdA-plan het slechtste is voor de economische groei... Uh, ja, nou, dat, uh, dat is inderdaad wel een punt, hoor. Want um, waarom is dat nou zo? Dat komt omdat de Partij van de Arbeid natuurlijk de sociale zekerheid recht overeind houdt. Dus wij uh, komen niet aan het ontslagrecht of de WW of de uitkeringen. Daar waar andere partijen dat natuurlijk heel stevig doen. Nou ja, en ik ben er eigenlijk wel trots op dat we dat niet doen. En als je dan in die CPB-doorrekening uh, er een, uh, ja, daardoor uh, iets slechter afkomt, nou, dat vind ik ik persoonlijk niet zo verschrikkelijk, ook niet. Omdat we enorm investeren in onderwijs als Partij van de Arbeid. En dat zit niet in de huidige manier van doorrekenen. Wel in de vorige modellen, maar niet in de huidige. Dus... Uh, ja, je merkt dat dat dan doortikt. Maar denkt u ook niet dat de kiezer dat... die gaat natuurlijk niet al die dingen doorrekenen... en kijken waar de Partij van de Arbeid wel of niet... in die CPB-cijfers het verkiezingsplan laat doorklinken. Het feit staat daar. Het PvdA-plan is het slechtste voor de economische groei. Is dat een hindernis de komende twee weken? Nee, want we kunnen echt in twee zinnen uitleggen... hoe dat komt door deze doorrekeningen. En... Um, nou ja, dat, dat doe ik ook. Dat heb ik vanmiddag ook gedaan in een debat. En ik merk dat dat enorm overkomt. Want kijk, wij zijn bijvoorbeeld een partij die niet flink snijden op de ontwikkelingssamenwerking. Daar ben ik zelf heel blij mee. Want uh, nou ja, als ambassadeur van het Lilianenfonds zou ik dat verschrikkelijk vinden. Um, maar andere partijen doen dat wel. Ja, en dat levert natuurlijk hier uh, banen op in Nederland. Nou, um, ik ben daar niet van. Ik luister nu vijf minuten naar u en dan sluit u eigenlijk heel aardig aan... op een eigen uitspraak van u in de een tijdje geleden... waarbij u zegt, ik ben niet geschikt om ongelukkig te zijn. Oh. Waar haalt u die kwaliteit vandaan? Jeempie, nou ja, uh, ja, ik heb dat gewoon niet zo in me. Ik zie meestal toch wel de zon zij van dingen. Ja, ja dus uh, ja, nee, ik ben, ik ben eigenlijk niet zo vaak ongelukkig, nee. Dieterik <laughs> Sampson begon in het RTL-debat afgelopen zondag over uw handicap zichtbaar oh, ja. in relatie ja. tot de persoonsgebonden budget. Een fragment die ik even wil laten horen. Mijn hey. nummer twee op de lijst, Jetta Kleinsma, die heeft extra zorg nodig... want ze heeft een handicap. Zij heeft een salaris waarmee zij zegt... hoor ik kan daar prima zelf een deel van bijdragen. Dat is solidair en zo zorgen we dat de zorg... En dat, voor die dat zouden de mensen bijdragen. laten moeten doen. die moeten daar volgens u rekening mee houden. Dat moment dat hij hopelijk spreekt over uw handicap... vindt u dat niet vervelend dat uw privé situatie zo op straat komt te liggen... en ook voor politieke doeleinden wordt gebruikt? Wel nee, nee jongen. want kijk, ik, uh, ik heb die kromme benen mijn hele leven lang al. En iedereen die mij ooit heeft meegemaakt, weet dat ik met een rollator loop en een rolstoel heb. Dus uh, nee, dat, dat hoort bij mij, dat is van mij. Dus uh, dat mag je uh, overal en nergens in de strijd gooien, als, als dat opportun is. En ik heb het toevallig gisteren zelf ook nog gedaan bij een manifestatie van mensen in uh, de thuishulp. En uh, er was een mevrouw en die zei tegen mij, uh, ja jij uh, hebt zeker ook hè, met je dikke portemonnee en ik zei nou ja nee mevrouw ik heb een hartstikke goede hulp in de huishouding maar die betaal ik natuurlijk gewoon zelf met zo'n salaris van de Tweede Kamer dus uh, ja um, ik, ik vind uh, dat nou ja, iedereen heeft zijn eigen uh, mooie en minder mooie dingen ik heb nou toevallig dit mankementje nou dat hoort bij mij ja. en dat inzetten voor politieke doen en als we kijken naar Samson, die ook zijn eigen dochter daarvoor inzet in uh, filmpjes hoe, hoe kijkt u daarnaar? Nou, Lierik heeft zijn hele familie uh, natuurlijk laten zien uh, op dat filmpje. Dus ook zijn vrouw en ook zijn zoontje. En het feit dat zijn dochtertje toevallig dezelfde afwijking... of afwijking, maar hetzelfde mankement heeft als ik, hè, die is ook spastisch. Ja, nou ja, dat hoort toch gewoon bij een gezin? Dus waarom wordt er nou zo de nadruk gelegd op het feit dat zo'n uh, meisje die handicap heeft? Het is hartstikke uh, goed dat Diederik gewoon laat zien dat hij voor zijn hele gezin staat. En uh, kijk, mijn vader deed dat vroeger ook. Die had vijf dochters. Nou, ik was er één van. Ja, en dat ik toevallig kromme benen had en een ander een bril droeg, nou, dat maakt hem niks uit. Is heel anders. Gisteren eiste u excuses van Kees van der Staaij van de SGP aan alle vrouwen vanwege zijn uitspraak... dat vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting zelden zwanger raken. Nou, die excuses zijn uitgebleven. Hij blijft bij die opmerking. Hoe kijkt u daarop terug? Nou ja, ik heb net wel begrepen dat hij met de wijsheid van nu... wel zoiets heeft van misschien had ik het net iets anders moeten doen of zo. Iets maar, anders nee, moeten al, zeggen, maar hij zei ja, het wel. Ja, nee, maar even alle gekheid op een stokje. Kijk, dit, dit is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Uh, als een vrouw verkracht wordt... Dat is al zo erg. En als ze dan ook nog zwanger blijkt te zijn... dan is het natuurlijk aan die vrouw zelf om te bepalen wat ze, wat ze wil. Uh, en daar treedt geen politicus in. Kees van der Staaij ook niet. Echt niet. Wij krijgen regelmatig vragen binnen voor uh, politici uh, via de site Vraag het Den Haag. Uh, vandaag uh, heb ik daarvoor een vraag van uh, Jelles van Leeuwen. Die zegt, uh, iedereen moet langer gaan werken. De pensioenleeftijd gaat later in, Als 60-jarige, schrijft hij. Bijna één jaar in de WW en dus sollicitatieplichtig. Ben ik nog nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In feite zegt hij, word je afgeschreven. Um, en dan ziet het niet eruit dat de kansen op betaald werk... van mensen boven de 55 tot 65 uh, uh, groter worden... In gedeeld is dan ontstaan financiële gaten tussen het einde van de WW en het start van de pensioenleeftijd. Hij maakt zich zorgen, welke concrete doelen en acties kunt u in een toekomstig regeerakkoord verwerken... zodat Jelus van Leeuwen uh, wat zonniger naar die toekomst kan kijken? Ja, meneer van Leeuwen is niet de enige hoor, want ik heb uh, veel meer 60-plussers uh, gesproken... die met dezelfde problematiek kampen. Uh, en de Partij van de Arbeid heeft uh, al veel eerder dan in het verkiezingsprogramma, uh, uh, ook al bij het pensioenakkoord, natuurlijk uh, heel duidelijk uh, gemaakt dat wij een overbruggingsregeling willen voor juist uh, mensen zoals meneer Van Leeuwen. Uh, en da daar zijn we redelijk uniek in. Want wij vinden dat als mensen echt hun uiterste best hebben gedaan... en lang hebben gewerkt en nog steeds op, uh, hun uiterste best doen om, om werk te vinden... en dat niet kunnen vinden... dat die uh, gewoon op hun 65e met uh, hun AOW moeten kunnen krijgen. Uh, en uh, nou, daar hebben we ook hele goede regelingen voor in, uh, in ons verkiezingsprogramma. Dus. Um, Iedereen gaat uiteindelijk langer werken. Zo is het wel. Maar als echt blijkt dat uh, om, wat, om, om redenen die, waar, waar je niks aan kan doen... Uh, je toch op 65 graag met, met je AOW wilt hebben, dan kan dat. En als we dat gaan concre concretiseren naar de nabije toekomst... met welke partij zou dan de partij van de arbeid het liefst willen gaan regeren... na 12 september? Met de SP een zo links mogelijk kabinet? Of dan met de middenpartijen? VVD, D66 en CDA misschien een soort nationaal kabinet? Ja, nou, ik noem de VVD geen middenpartij, hoor. Maar, um, uh, kijk, wij willen natuurlijk het liefst in een coalitie zitten... met, uh, nou ja, met, met uh, partijen die een sociaal gezicht hebben. Dat is helder. En dan zegt u SP? Nee, ik zeg helemaal niks. Want uh, laat nou alstublieft, het is een... een, een een, een frase die u deze weken heel vaak zult optekenen vanuit allerlei politici uh, de monden daarvan. Maar laten we nou alstublieft die kiezer op 12 september eens dus aan het woord laten. Nou, en dan, fijn, en dan uh, weet stiladvies. ik zeker. Ja, dan hoop ik toch wel zo, hè. Dat de gemiddelde Nederlander, en niet alleen de gemiddelde, maar alle Nederlanders, toch denken. wij moeten wonen, wij willen wonen in een Nederland. Ja, wat echt van iedereen is. Uh, en, ja, dan, dan kan het haast niet anders dan dat je op de Partij van de Arbeid gaat stemmen. En dan ook logisch de SP, begrijp ik? Nee, de Partij van de Arbeid. Want uh, kijk, wij zijn gewoon een hele realistische partij, maar wel... Maar om realistisch te kunnen en, zijn, kan dat alleen sociaal. met de SP? Sorry, wat zei u? Om dan realistisch te kunnen zijn en te blijven als regeerpartij... is dat alleen met de SP? Nee, nee, nee, nee. Wij, wij, dus zie, uh, u, weet, u, weet, u weet, wij sluiten alleen de PVV uit. En verder sluiten we helemaal niemand uit. Uh, en zeker ook de SP niet, nee. Ja, de Kleinsma van de Partij van de Arbeid, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. En tijdens die verkiezingscampagne moet je als partij opvallen. De SOPN is dat vandaag ook gelukt. Met twee arrestaties tot gevolg. Voetjes dus horen er ik meer over. De eerste situatie op de Nederlandse wegen bij de AWB Tamara Bruggemans. Er staan op dit moment 28 files. Een paar opvallende files door ongelukken. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en het knooppunt MNES 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A20 hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en het knooppunt Terbregseplein 5. Ook een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zwolle... tussen de afrit Loenen en Apeldoorn Noord 6 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En op de A50 ons richting Eindhoven. Daar staat tussen Paalgraven en de Afrit Zeeland. 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De Syrische president Assad heeft zich weer eens van zijn strijdvaardige kant laten zien. Hij deed dat in een tele televisieprogramma dat bol stond van bombastische muziek, vlangengezwaai en strijdkreten. Uh, we een van de We van de We gaan vooruit en in feite staan we er zelfs nu beter voor. Het Syrische leger doet heroïs werk, zo zei Assad. Volgens hem is het de kwestie van tijd voordat de opstandelingen zijn verslagen. Slaggever voor de Arabische Wereld, Lex Runnekamp, vlag bij de grens met Syrië in Turkije. Lex heeft regelmatig contact met die opstandelingen. Hoe reageren die op de bewering van Assad dat zijn regeringsleger aan de winnende hand is? Nou, het is ontzettend moeilijk om iemand een hele serieuze reactie te ontlokken van het verzet uh, aan deze kant van de grens. Omdat ze het gewoon afdoen als een soort wanhoopsverklaring van, uh, van, een, van een president, van een bewind dat aan het verkruimelen is. Weglopende ambassadeurs, weglopende ministers, uh, generaals die overlopen, militairen die overlopen. Dus vanuit het perspectief van het verzet hier zeggen ze achter. Uh, we hebben al lang een point of no return bereikt. Assad zal nooit meer dit land controleren. Uh, en zij zijn vanuit hun eigen optimisme natuurlijk weer wijzen ze voortdurend op plekken in het land... Uh, die zij voor een deel onder controle hebben, waar ze de wind heel moeilijk maken. En zij zeggen op termijn zullen wij dit land uh, terug in handen krijgen. Assad zal een keer weggaan. Ja, dat is de stemming die aan deze kant uh, heerst. Men neemt het allemaal niet zo heel serieus. Maar als je daar al vanuit gaat, dan is het ook de bedoeling dat die onderlinge verdeeldheid die wordt opgemerkt bij de opstandelingen moet verdwijnen. Zie jij tekenen dat die opstandelingen na bijna anderhalf jaar strijd meer een eenheid vormen? Eigenlijk niet. Uh, als we het al krijgen in de komende tijd is dat vooral omdat er enorme internationale druk op ze wordt gelegd. van Jongens, creëer een eenheid, anders zul je heel moeilijk internationale steun krijgen. Er is in essentie is een macht gehaald in dat verzet tegen Assad. En dat speelt zich af tussen aan de ene kant de partij die praat met de internationale gemeenschap. Je ziet ze ook alsnog op televisie, hè? De, de Syrian National Council, de Syrische Nationale Raad. Die wordt bevolkt door mensen die uh, ooit gevlucht zijn voor Assad en in Parijs en in Londen en New York en dergelijke zijn gaan wonen. En die hebben zich gevormd en zij hebben ja, de politieke cultuur van het West ook voor een deel meegekregen. Die proberen uh, op die manier invloed te krijgen als leiders van het verzet. Maar er zit een hele sterke uh, element van moslimbroederschap. In, in, in die politieke leiders, die, die mensen die naar het buitenland zijn gevlucht ooit. Uh, en die moslimbroederschap, zoals je weet, ja, die heeft meegedaan in de strijd in Egypte. Hebben weliswaar de president kunnen leveren. Maar op het nippertje de verkiezingen gewonnen. In een land als Libië is de moslimbroederschap geheel uh, ja, bijna weggevaagd. In Tunesië hebben ze nog de sterkste positie. In Syrië willen ze heel graag... Ze proberen hun politieke ankers, uh, zeggen zeg de procesleden hier in, in, in, het, uh, in, in de strijd, ze proberen politiek hun zaken rond te krijgen voordat ze werkelijk meedoen aan de strijd. De mannen hier hebben hun leven lang die vechten, die hebben hun leven lang in Syrië gewoond en die hebben al de dictatuur ook in de afgelopen tien jaar meegemaakt. En die hebben niet zo heel veel, uh, moeten niet zo heel veel hebben van die moslimbroederschap. En daardoor zie je dat er steeds, terwijl de politieke beslissingen door die nationale raad wordt genomen, dat hier op de grond nooit zo enthousiast wordt uh, beantwoord. Nou, die fundamentele kloof uh, is voorlopig nog helemaal niet overwonnen uh, en ja, daardoor... Is het ontzettend moeilijk om een uh, vertegenwoordiging van het verzet te krijgen, die zowel politiek als militair een eenheid vormt? Lex je dankjewel. De Haagse politie heeft twee mensen gearresteerd bij een demonstratie van de politieke partij SOPN, de Soevereine Onafhankelijke Pioniers Nederland. Michiel Breedveld was daarbij. Geert Voesten van de SOPN, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Een onrustige start van de campagne. Nou, Met campagne zijn we al heel lang bezig, alleen we krijgen totaal geen aandacht, met name ook van jullie. We worden overal weggehouden, ik weet niet wat erachter zit. We hebben vandaag een bijeenkomst hier in Den Haag, om het, uh, de oude politiek is goed schoon te soppen, zoals we met, met SOPN. Dus daarvoor zijn we vandaag bijeen gekomen, we zijn niet het binnenhof opgegaan. Dat mochten we ook niet. Dus we zijn weer rustig terug. We mochten van de burgemeester op het plein. Dat hebben we ook rustig gedaan. En vanmiddag hebben we om twee uur een persconferentie in Nieuwspoort. En voor de deur is er waarschijnlijk wat geduwd geworden. En we hebben een aantal mensen die echt niet tegen autoriteit kunnen. Dus die mensen zijn op een of andere manier werden Waarschijnlijk ook door de politie zijn opgepakt. Dus twee man zijn van ons zijn opgepakt en voor zes uur weg. Daarna werd het heel... In één keer heel veel politie, terwijl wij zijn voor een liefdevolle samenleving. Dat is bijna net zoveel politie als dat er SOPN'ers ja. zijn. Ja, dat klopt, ja. Ik bedoel. toch nog een massale bijeenkomst. Ja, toch nog een massale bijeenkomst, ja. Maar wij zijn een gevaar voor deze schijndemocratie, schijnbaar. En daarom worden, komen wij niet in de, in, in de, bij de pers en ook niet bij, de, bij alle pers. We, komen niet, we worden nege, genegeerd, omdat wij. De, de hele samenleving is namelijk een gevaar voor deze schijndemocratie die er op dit moment is. Wacht even, nog een keer. De samenleving is een gevaar voor de schijndemocratie. Je bedoelt waarschijnlijk andersom. Nee. De schijndemocratie een gevaar is voor de samenleving. <laughs> nee, ik bedoel dat... Nee, ik begrijp het echt niet, dus vandaar dat ik het <laughs> nog maar even vraag. Nee, de... Wij zijn een gevaar voor deze schijndemocratie. Alle vinden mensen die dus kennelijk nu aan de macht zijn. Nee, wij vinden dat... U bent een gevaar? Nee, de huidige politiek, politiek vinden ons gevaarlijk omdat het ja. een schijndemocratie is. Juist, nou begin nee. ik het te snappen. Oké, okay, duidelijk. Ja. Goed, en wij, wij kunnen echt zorgen met ons partijprogramma dat er, weer dat er echt maatschappelijke rust komt in deze samenleving. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik loop nog even met u ja. mee, want we zijn ja. inmiddels uh, alleen achtergebleven geloof ik. Waar is de rest? Ja, de rest is al naar binnen. Dus oh, naar Nieuwsport, de presentatie. Ja, de persconferentie. Nou, we zijn inmiddels binnen in nieuw nieuwspoort. John Troost, u uh, bent ook afgekomen op de ja, campagnepresentatie van de SOPN. Bent u ook een sympathisant? Jazeker. Wat gebeurde er nou buiten? Nou, uiteindelijk zijn er twee uh, mensen gearresteerd door de politie, omdat wij.. Uh met z'n allen gewoon de binnenhof op wilde om um, zeg maar de huidige politiek een beetje schoon te soppen. Dat was eigenlijk het, uh, het thema van de SOPN. Soppen. Soppen. Om te zorgen dat iedereen het, het licht weer een beetje gaat zien en de waarheid gaat zien. En dat we elkaar weer recht in de ogen gaan kijken. Ja, die macht die stoort de SOPN. Hè? De, de macht van de schijndemocratie die u wil breken. Zeg ik het zo goed? Ja, het, waar het om gaat is dat we als mensen allemaal gelijk zijn. En... Um, ook de politie, het hele systeem waarin wij leven, is dienend, eigenlijk moet dienend zijn aan ons als mens: om ons als creatieve persoon of als onze talenten te ontwikkelen en alles wat je in je hebt te leven. We zochten de publiciteit en die hebben we ook gekregen, misschien op een iets andere manier dan we hebben gewild, maar we hebben het via creatiekracht hebben we dat neergezet en het is, het is gecreëerd. Dus uh, power to the people, SOPM. Ja. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, over de, putten. de opwinding op Schiphol vloog vanmiddag de hele wereld over. En op een gegeven moment meldde zelfs Kenia Breaking News op Twitter dat de Nederlandse Mara stond te wachten op onderhandelaars. Want die moesten contact opnemen met de gezagvoerder. De telegraaf meldde dat spotters zich verzamelden langs de polderbaan om naar het vliegtuig te kijken. Dat een vliegtuig land onder begeleiding van twee straaljagers hadden ze daar nog nooit meegemaakt. De Partij van de Arbeid in Amsterdam vindt escortes van motorbendes bij begrafenissen maar niks, meldt het parool. Vanmiddag was de uitvaart van een doodgeschoten aspirantlid van Satudara. Een stoet van motoren begeleidde hem naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Volgens PvdA-fractievoorzitter De Wolf zijn dit soort escortes vooral bedoeld om de club te etaleren. Het gaat niet goed met de watersport in Friesland. Volgens de Leeuwarden Courant is er een groeiend tekort aan toeristen. Die komen zeilen. Bij watersportbedrijven liggen hele vloten aan de wal. Het aantal banen in de watersportsector is gedaald tot onder het niveau van 2007. De Friezen kijken met leden ogen naar Amsterdam. Daar gaan de buitenlandse toeristen naartoe. Het zou mooi zijn als de toerappareters ook eens zeiltripjes naar Friesland zouden verkopen. Naar het zuiden dan. Omroep L1 in Limburg. Bericht over een grote gifbelt. In Panheel, ten westen van Roermond, ligt op een industrieterrein... meer dan 12.000 ton gevaarlijke stoffen. Zeker de helft is erg gevaarlijk. Op het terrein van recyclingsbedrijf Edel Chemie ligt zwavelslip... en vervuild bluspoeder het opruimen laat nog vier maanden op zich wachten. En dan nieuws over Batman, die komt uit Pijnakker. Daar woont Romano Molenaar en hij is de eerste Nederlander... die meetekent aan de Batman-strips. De NRC zocht hem op, want vandaag verschijnt het nieuwste stripverhaal. En hoe heeft u zo goed leren tekenen? Goed naar fitnessboeken kijken en naar de badmodencatalogus van Weekamp. Weekamp? Ja. Daar kun je hem ook voor gebruiken. Ja, ja van de Putten, dankjewel.